In de aula van de Hogeschool van Amsterdam, naast de koffiebar en de piano... sprak ik met Brit Wijnmalen, de coördinator van de Amsterdamse CMD-opleiding. Ik sprak met haar over hoe je goede studenten herkent... over wat een goede docent is en over de bureaucratie op school. En dat was weer eens een heel prettig gesprek en een boeiend gesprek bovendien. Ik ben eigenlijk als... Uh... Ik proper Duitse coördinator, vooral bezig met de kwaliteit van het onderwijs... en van de docenten ja. en van de organisatie die daar dan bij hoort. En van de studenten ook? Ja, indirect wel. Om uh, inderdaad te zorgen dat docenten ook de dingen doen... waar studentenkwaliteit door gaan leveren. Maar dat is eigenlijk iets wat docenten meestal zelf heel goed wel kunnen. Ah, okay. Dus eigenlijk is, vind ik mijn uh, terrein meer... De organisatie en de, en de docenten, zeg maar. Maar het gaat ook over de instroom, toch? Ga je daar ja. niet ook over? Ja, zeker. Want daar zit natuurlijk wel iets van kwaliteit. Dat vraag ik me wel zo. Van hoe kom je erachter of een student geschikt is voordat hij hier komt... Om deze niet. opleiding te doen. Eigenlijk niet. Komt er niet achter. Nee. Okay. En wij kunnen daar. Nee, dat is heel moeilijk. Want je hebt dan wel al die uh, instroommethodieken uh, uh, en processen. Dus we moeten naar een open dag en dan kunnen ze een proeflesje doen. Of ze kunnen naar een studiekeuze check. Of ze kunnen nou ja, we hebben van alles wel gedaan om daar proberen grip op te krijgen. Maar eigenlijk kun je op zo'n dag niet voorspellen wat iemand het jaar daarna gaat doen. Dus dan kan je eigenlijk nog niet zeggen of ze kwaliteit hebben. Ook omdat studenten het soms zelf nog niet in zichzelf hebben ontdekt, zeg maar. Yeah, yeah. Dus eigenlijk is het, het eerste jaar ook wel om te ontdekken van... hé, hey, kan ik dit? Of vind ik dit inderdaad een leuke studie? Dus dat is helemaal niet altijd... Uh, dus meestal niet te zien. Nee, nee, nee, Studenten kunnen je ook heel erg verrassen in dat eerste jaar. Dat je, ik heb wel eens een, een meisje, die vond ik helemaal niet... qua. Ik, ik zag haar en ik dacht, ja, je bent best wel een typ wat ik meer vind passen bij de opleiding MEC. Gewoon qua cultuur. Dat ik dacht, ga jij hier wel passen? Dus ik had ernstig mijn twijfels. Ook ze vertelde ook wel dingen die inhoudelijk meer best wel met MEC te maken hadden. Ik dacht, nou, misschien ik zie jou daar eigenlijk meer rondlopen. Ja. Maar dat is nu een ontzettend succesvolle CMD-studenten die heel actief is in onze studievereniging. Dus ja, daar had ik niet gedacht, maar die heeft het dus heel anders ontpopt dan uh, ja, ja, ja. ik in, de, in dat uurtje of zo kon zien. Dus is eigenlijk ook wel echt niet te zeggen. Nee, ik denk dat niet te zeggen is. Ik denk dat we daar echt dat eerste jaar voor moeten gebruiken met die studenten. Om ze dingen te laten doen en dan erachter te komen. Ook voor hunzelf. Dan ja, uh, heb ik dit in me. Kan ik ja, dit. Ja. ja, ja. ja. ja Oké, okay, want dan is het, eigenlijk, heb je dan nog een moment waarin je kan zeggen van... Nou, je bent uh, fantastisch tof dat je hier bent. Blijf vooral de komende drie jaar nog. Ja. Of, sorry, je bent niet goed, dat is een bindend afwijzende studieadvies, ja. toch? en ja. dan moeten ze na een jaar weg. En dat mogen we ook nu uh, ook alleen nog maar in het eerste jaar doen. Ja, precies, want dat ja. was anders of zo, geloof ik. Ja, je mocht dat ook nog... We deden dat, nou dat mocht misschien niet, maar we deden dat altijd uh, of aan het eind van het eerste jaar. En als ze dan nog niet een duizend gehaald hadden, dan aan het eind van het tweede jaar nog een keer. Oh, ja. Ja. Maar toen heeft de minister net gezegd van, dat mag helemaal dat mag niet. Meer, je nee. mag dat maar één keer doen. Dus als je dat in het eerste jaar doet, dan is dat de enige kans okay. om uh, het eigen student te zeggen. En wat vind je daarvan? Niet. Uh, nou, ik vind het mm, oké. Okay. En dat komt uh, omdat we laat, nog niet zo lang geleden ook die grens van het aantal punten wat je moet hebben, hebben opgekrikt naar 50 punten. Dat was namelijk 40 punten. En als dat toen zou hebben gegolden, zou ik het niet oké okay hebben gevonden. Want dan kan je dus met 40 punten door naar je volgende jaar. En dat haal je never nooit niet in. Dat is zoveel achterstand. Als je, dan heb je gewoon maar twee derde van het werk gedaan wat je moet doen. Dus dan gaat iemand gewoon. Veel is de is van de studiedien. 52, of van de? Van de 60. Van de 60, ja. oké. Okay. Ja, okay. oh. Dus ja, dat betekent dat je van de 12 vakken en 5, 6, 5 projecten... dat je er drie vakken, als je die niet haalt, dan mag je nog wel door naar het jaar daarna. Dat is in te halen. Dat, kan je, dat is je, te doen, maar zelfs ja. dat is ook al best wel pittig. Ja, dat levert ja. je vaak toch al wel studieachterstand op. Maar goed, dan zou je kunnen zeggen, iemand studeert 3 maanden langer en dat is uh, te overzien. Daar worden we ook nog voor betaald, volgens mij, voor die 3 maanden ah, extra. Okay. Dat kan nog. Oké, okay. ja. nou, mooi. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon wel een goede zaak. Want anders uh, duurt het misschien ook allemaal te lang? Ja, je sluit ook heel veel mensen misschien ook uit. Als je te vroeg... als je, Nou, ten eerste als je ze niet toelaat. Hè, omdat ja. je denkt van, misschien pas jij hier niet. Misschien sluit je dan mensen uit die je eigenlijk wel had willen hebben. En als je ze inderdaad na het eerste jaar nog wegstuurt... terwijl ze best wel veel punten hebben... ja, dan ontneem je iemand... Ook wel een beetje de kans om dat te gaan doen en dan moet hij weer opnieuw beginnen, is hij twee jaar van zijn studie kwijt. Dus wat dat betreft is één jaar een betere jaar grens, denk goed. ik. Ja, ja. Ja, ja, Het kost toch veel geld. Een jaar extra nog uh, door. Maar door. goed, je hebt dus na jaar één geen enkele stok meer om ze mee te slaan. Dus je zult ze met een wortel over de. En die taak is weet loud, uh, toch? Wij moeten ze slaan, of niet? Ja, wij moeten ze slaan en jullie moeten ze met een wortel uh, over, de, over de eindstreep uh, lokken. Want hoe gaat ja. dat dan, dat slaan? Uh, nou... Wat zeg je? Ja, sommige studenten halen het dus gewoon niet. Nee. Is dat veel eigenlijk? Uh, ja, meer dan 30 procent. Meer dan 30 procent? Ja, het schommelt tussen de 30 en de 40 die de krokoduis niet haalt. Okay, maar die halen 45% het niet. hebben we ook wel gehad. Dat is echt okay. heel hoog. Ja. 30% haalt het niet. En is dat dan zoiets van. En, en is daar dan het merendeel van dat wijze dat advies geven of gaan ze zelf... Nee, die zijn, de meesten zijn al afgevallen voordat zijn, wij er überhaupt okay. aan toekomen om yeah. advies te geven. Ja, nee, er valt meestal zo 10% al in het eerste blok af of komt niet eens opdagen. Okay. Die hebben zich wel ingeschreven, maar die komen helemaal nooit. Yeah. Nou, dan zo rond januari is dat opgelopen tot. Nou, wat was het vorig jaar, 17, 18, 19 procent of zo. Okay. En dan uh, nou gaat het meestal in blok 3, blijft het redelijk stabiel. En dan in blok 4 zie je de mensen die het nog wel volgehouden hebben... maar die dan hun individuele project moeten doen... en die dan herkansingen niet gaan halen. En die dan halverwege blok vier denken van... ja, die zien dan zelf in, ik ga dit gewoon nooit meer halen. En dan uh, vallen er ook nog wel wat mensen af. Dus dan krijg je ook nog uh, de laatste 10% procent die dan nog uh, eraf... Die mensen die zeggen van... Ik ga, voor een blog ga ik echt hard werken. Ja, ja, nee, maar ik, die, ja en die laat, zichzelf ja. heel lang nog voor de gek houden. Ja, ja. En uh, altijd zeggen van... Nee, nee, maar er komt, nee, die worden wel aangesproken door de docenten... maar die blijven dan heel lang volhouden. Nee, nee, maar er, dat komt wel goed hoor. Ja. Ik heb het allemaal nog onder controle. Terwijl wij dan al denken van... Nou, ja. ik geloof het eigenlijk helemaal niet. Ja. Ja, ja lastig. Maar goed, dus het valt dus wel mee hoeveel je er... Uh, uh, hoeveel uiteindelijk nog dat binnen dat wijzend, afwijzend studieadvies krijgt. Nou, iedereen die uitvalt krijgt een binnen afwijzend studieadvies... Maar die wij echt die nog actief studeren, die we dat geven, dat valt wel mee. Hè? Dat zijn er niet zo heel veel. Ja. Nee. Maar het is nooit zo, want dat zou natuurlijk ook kunnen, hè? dat iemand bijvoorbeeld alleen maar zesjes heeft gehaald. Ja. En dat je dan eigenlijk zoiets van: nou ja, dat gaat je gewoon niet lukken. Nou, die krijgt waarschijnlijk uh, misschien wel een diploma aan het eind, maar het is de vraag of die uh, een interessante baan vindt. Ja. Die zal ook een zesjesbaan uh, ja, ja, ja, krijgen. Precies, ja, Dan word je niet uh, top of the bill. Uh, nee. Bij een uh, interactief mediabedrijf. Nee. Maar daar is wel werk voor. Ik ja, maar misschien gaan die mensen uiteindelijk ook niet op HBO-niveau werken, maar iets daaronder. Dat zou natuurlijk kunnen. Dat er ja. eigenlijk meer van ze verwacht wordt dan ze kunnen. En, uh, maar goed, als ja, iemand zo'n eerste. Dat is een natuurlijk net voldoende. Ja. Ik heb zelfs ook, ook wel eens zitten denken: of niet, die, moeten die cijfers niet geëikt worden? Om eens te kijken, van... nee. Hey, ja, ja. Is het is niet te makkelijk. Ik, weet ik heb het zelf niet. vroeger met een 5,5, uh, wiskunde gehaald. En ik vind <laughs> toch echt niet dat ik dat echt begrepen heb. Nee, nee, nee. Dus Trouw, al het was voldoende. Het was voldoende om een examen te halen. Ja. Maar om nou te zeggen dat ik het kan, dat ik het kon. Nu begrijp ik het beter als ik het aan mijn eigen dochter moet uitleggen. Ja, precies, maar uh, ja. toen snapte ik het ook. volgens mij is wiskunde ook wel al veranderd. Als ik nu kijk naar uh, de methodes hoe je wiskunde kan geven we uit super saaie boeken, ik in elk geval. Vreselijk ja. saai. En dan heb je gewoon animaties die dingen duidelijk maken. Dat is veel ja. makkelijker geworden. Ja, maar dat doen ze volgens mij nog niet zo heel veel in de klas, hoor. Nee? Volgens mij wordt er nog best wel veel gewoon uit... Ah, ja? Uh, ja, mijn dochter zit nog steeds gewoon uit boeken wiskunde te oh, doen. Oh, boring. Er staan misschien wel meer plaatjes in de boeken dan vroeger, maar... Uh, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Of dat makkelijker is geworden, weet ik niet. Anders ja. wel, ja. Ja. ja. Oké, okay, en... Uh, heb jij nog iets van wat je vindt van... waar moet een jonge student die hier wil komen zijn... moet hij ergens aan voldoen of maakt het allemaal helemaal niet uit? Jawel, dat maakt wel uit. Uh, want dat zie je eigenlijk... Ja, ik heb nu allemaal gesprekken gehad met die nieuwe eerstejaars... en dan heb je eigenlijk meteen al met een paar uh, mensen dat je denkt... hmm, die kunnen je natuurlijk nog gaan verrassen... maar met een aantal studenten denk je ook... ja, hoe, gaat dit, hoe ga jij deze studie doorkomen? Die zijn... Uh, ja, heel erg afwachtend. Of die durven eigenlijk niks van zichzelf te laten zien. Of durven helemaal niet hun creativiteit uh, te uiten. Die zijn gewoon heel bang dat hun ideeën niks waard zijn. Nou, ja. dat is best wel ingewikkeld als je, dat, uh, als je zo in elkaar zit. Dus sommige mensen die hebben misschien niet de houding mee... die wij van als opleiding wel een beetje van ze verwachten. Ah, oké. Okay. Dus die houding... En is dat niet iets wat we ze kunnen aanleren? In korte tijd? Want dat moet wel in hele korte tijd. Uh, nou, is natuurlijk. heel moeilijk. Want dat heeft soms ook wel met uh, cultuurdingen te maken. Oké. Okay. Dat sommige mensen gewoon echt heel erg uh, terughoudend zijn... en gewoon niet zo gewend zijn dat ze hun eigen mening over dingen moeten geven. En ja. dat zie je dat best wel lastig is in projecten. Omdat ja. dat heel snel geïnterpreteerd wordt als... je kan het niet of uh, je wil het niet. Terwijl die mensen ja, ja, ja, terwijl ja. die dat best wel willen. Maar gewoon echt over een enorme drempel heen moeten... om hun eigen mening te geven of om kritiek te geven of feedback. Uh, het is toch wel interessant, hè? want wellicht zitten daar toch wel mensen met hele goede ideeën tussen. Ja, ja dat denk ik ook wel. Ja. Maar dan krijg je het ook niet uh, in drie weken zo nee, uit. Is drie weken, dan zou je kunnen zeggen drie maanden of misschien zelfs een jaar... Ja. dat daar de properduisje juist prima voor is om ervoor te zorgen... Nou, ja, zeker. Ik hoop ook dat dat gebeurt. Ja, ja, dat hoop ik zeker. Maar ik denk dat er ook wel mensen zijn die de schok echt te groot vinden. Ik heb wel eens een ja. jongen in de klas gehad die zei ook van... ja, ik heb helemaal niet het idee... volgens mij moet ik stoppen, want volgens mij hoor ik hier niet. Ik zei, maar, waarom denk je dat? Nou ja, want zij, er zijn al, zij kunnen dat allemaal al... Ik zei, ja, maar dan kijk jij volgens mij naar die drie of vier mensen... die hiervoor al een uh, opleiding hebben gedaan... die in het verlengde van onze opleiding ligt, ja. maar dan op mbo-niveau. En die kunnen inderdaad, zijn al handig met tools. Maar dat, ik zei, dat is niet wat wij van iedereen verwachten. Uh, dus ja. zij zijn, op dat gebied hebben ze een beetje voorsprong. Maar die schrikken zich dan helemaal een hoedje van... Oh, zij zijn, hè, zij zijn allemaal al zo en ik heb dat helemaal niet. Uh, uh, ja. Uh, maar dat is ook wel een beetje, dat is op zich iets geks, toch? Je gaat toch niet naar een opleiding omdat je het al kan? Nee, maar als je om je heen dan allemaal mensen ziet... die op bepaalde ja, ja. gebieden al allemaal dingen kunnen... dan kan zo'n student wel een indruk krijgen van... iedereen kan alles al. Hè? Ik ken dat wel, hoor. Dat is een soort... als je, je omringt met experts... dan heb je al gauw het idee dat je heel slecht bent. Ja, durf je ja. zelf niks meer ja, te doen. Daar had ik heb er best wel last van op een gegeven moment, ja. een tijd lang. Ja. Toen dacht ik van, oh shit, iedereen is zo supergoed. Ja. En ik kan dat allemaal niet. Maar dan kijk je eigenlijk de hele tijd naar de... Iedereen heeft een specialisme. En dan denk je dat iedereen al die -specialisme, specialisme heeft. Alle specialisten. Ja precies. Dat denkt zo'n student dan ook. Dus ik zei nee nee nee. Jij hoort hier ook. Ja, ja, ja, <laughs> jij moet hier ja. zeker blijven. Ja. Want anders ga je nooit ontdekken wat je, wat je in je hebt. Dus dat moet er wel. Uh, ja. Laat het eruit. Okay. Dus een van de kwaliteiten die een student zou moeten hebben bij CMD. Is in elk geval het durven uiten. En het durven tonen van creativiteit en van ideeën. Ja, dat helpt in ieder geval wel ja, als je dat vanaf het begin al hebt. En anders dan is het uh, zaak om, uh, om het je zo daar... snel mogelijk ja, Om te je dat ja. eigen te maken. Maar die dat, je... ook, dat zou best wel een aandachtspunt moeten zijn dan, denk ja. ik. In de ja. properduis om ervoor te zorgen ja. dat het eruit komt. Ja, dus je daardoor is... Wordt ook veel in teams gewerkt en wordt er ook veel aandacht aan besteed. Omdat zij ook echt nog moeten leren. Dat komt vooral in teamwerk, komt dat natuurlijk naar voren. Ja. Dus daar moet je wel studenten echt stimuleren om elkaar feedback te geven. Dat vinden ze ook super eng. In het begin durven ze helemaal niet. Ze durven helemaal niet iets kritisch tegen elkaar te zeggen. Want ze denken allemaal, ja, jij zit in mijn klas, wie ben ik om iets over jouw werk te zeggen. Ja. En dat moet een leraar toch doen. Terwijl ik zeg: ja, maar wij zien helemaal niet alles wat jullie doen. Dus en jullie moeten elkaar krijgen, feedback vinden ze geven. Dat ook heel moeilijk. Ja, vinden ze ook heel moeilijk. Ja. Ja. Ja, nee, ook... maar goed, in extreme gevallen heeft de HVA ook allerlei uh, hulpmiddelen zoals cursussen voor faalangst en zo. Maar daar heb ik al best wel een paar studenten naartoe gestuurd die ja. zelf ook zeggen van ja, ik, ik heb al twee studies afgekapt omdat ik moest gaan presenteren. Dat durf ik niet. Dat is gewoon echt zo'n onzekerheid over je eigen kunnen. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, volgens mij is presenteren ook weer iets anders, ja. Ik was vroeger ook heel bang om te presenteren. Dat ja, weet, maar wel. dan komt natuurlijk wel heel erg... Komt het op jouw individuele prestatie aan en dan zitten er 30 man te kijken? Dus dat is daar komt dat volgens mij heel sterk dan naar voren. Ja. Ja. Ja. Terwijl dat natuurlijk wel super belangrijk is voor een designer, ja, die moet gewoon zijn verhaal kunnen vertellen. Ja. Ja. Ja, die moet voor een uh, groep kunnen staan en ja. uitleggen wat, de, wat de, de keuzes zijn geweest. Ja. Ja. Maar dan moeten we, De meesten moeten dan echt, dat echt nog leren ja. om dat te durven en te doen. Ja. Maar en is, dan... is dat aan het veranderen, weet je dat? Toevallig was het Wat aan het veranderen? Anders? Met, dat de studenten anders zijn? Ja? Uh, nee, dat is eigenlijk altijd al wel. Dat ze als ze nog niet veel gepresenteerd hebben, dat ze het altijd heel eng vinden en ook sommige mensen heel onzeker zijn. Ja. ja. Nee, dat is niet echt anders dan anders. Okay. Nee. nee, misschien worden de extremen wat groter, want je nou ja, de, de Nederlandse studenten schijnen toch wel best wel mondig en bij de hand te zijn. Yeah. Maar ja, je hebt dan weer hele horde studenten die uit uh, een klein plaatsje in Noord-Holland komen... die eigenlijk net zo bedeest zijn als je misschien van de Belgische studenten mag verwachten. Die, uh, waar, waarvan ze zeggen, die hebben allemaal veel meer... Uh, die, die zijn wat respectvoller of wat minder uh, expressief of wat minder yeah. direct en zo. Yeah. Nee, dus het, volgens mij verandert het niet echt. nee. nee. nee. Okay. Nee. Hey, en uh, is er ook zoiets als uitstroom van mensen die misschien te goed zijn? Ja, dat gebeurt ook wel. Ja, Want als je kijkt naar de propeduizen, wat je daar als student eigenlijk heel erg laat zien... is dat jij uh, tempo aan kan, dat jij de hoeveelheid werk aan kan... dat je uh, dingen begrijpt, maar het is... Tot nu toe, wat ik van studenten begrijp, is het veel, maar het is niet ongelooflijk moeilijk. Dus als jij gewoon eigenlijk uh, in staat bent om die routine erin te krijgen bij jezelf en op te staan en naar de lessen te gaan en al je dingen te doen, dan kan je dat eerste jaar halen als je ook echt de capaciteit hebt. Als, je, als het echt te moeilijk voor je is, dan uh, haal je het natuurlijk niet, maar ja. de gemiddelde student zou het gewoon moeten kunnen halen als hij de dingen doet die hij moet doen. Ja. Maar dat uh, doet niet iedereen, dus... De, oh ja, maar je vroeg naar de, de dus studenten juist die andersom, juist ja. andersom hebben. Ja, de, dus het gebeurt ook wel dat studenten die zeggen van... Ja, het, is, het kost mij wel veel tijd, maar ik vind het eigenlijk niet uitdagend genoeg. Ja, dat gebeurt wel. Het is ook een, een kunst voor een docent om gelaagdheid in je onderwijsprogramma aan te bieden. Dat je zowel de studenten die het nog hartstikke moeilijk vindt vooruit helpt... en de studenten die eigenlijk jouw vak al een beetje beheersen... om die ook nog uitdaging te bieden. Super ingewikkeld. Ja. Dan moet je wel een hele... Ja. ja, Talent voor hebben als docent of veel, heel veel ervaring. Dat je dat gewoon snel herkent en daar snel iets mee kunt doen. Dat ja. ook in je lesprogramma inbouwt. Uh, ja, ja, eigenlijk moet je dan vaak extra opdrachten verzinnen. Ja, ja. Of, een, of zo iemand erbij je lessen betrekken dat hij meehelpt met het geven. Want dan leren zij dan ook toch wel weer heel erg veel van. Dat, ja. zij zelf, dat je ze zelf een stuk uh, laat ja. uitleggen aan de andere studenten bijvoorbeeld. Ja. ja. ja. Maar goed, ze vallen wel eens af. Omdat ze het en inderdaad... waar gaan die heen, weet je dat? Of, uh, of is dat uh, van alles? Ja, van alles. Ja, eigenlijk van alles. Het is ook niet vaak niet alleen dat ze het niet uitdagend genoeg vinden. Vaak is de combinatie ook wel. Van dat ze eigenlijk misschien dan toch ook iets anders willen. Of ook lui zijn of lui worden. van Dat het uh, niet uitdagend genoeg is. Dus ja, dan weet je niet helemaal zeker... Was ja, het nou echt te ja, makkelijk? Of uh, dat is natuurlijk ja. ook zoiets, hè? mensen die nooit zijn uitgedaagd ja. en ineens wat moeten? Maar goed, de meeste mensen die, uh, ik denk dat de meeste die uitvallen toch een universitaire studie gaan doen of ja, iets heel anders gaan ja, doen. Ja, ja, ja. Maar niet zozeer een andere HBO-studie uh, ja. gaan doen. Een kunstacademie gaat er veel heen? Nee, hè? volgens mij niet zo. Nou, we hebben, natuurlijk, we hebben best wel studenten die dat misschien wel willen, maar die bijvoorbeeld niet aangenomen worden bij de filmacademie. Want uh, ja, daar komen gewoon maar zo weinig mensen in. Dus je dan denkt van nou, dan is dit een zo. goede second best. Yeah. En die, ja, soms laten ze hun droom varen. En denken ze nou, ik ga dit, ik ga dit oppakken als mijn uh, ja, toekomst. En die worden daar ook uh, volgens mij heel gelukkig mee hoor. Ja, ja. Niet iedereen kan uh, opera, ster of uh, topregister uh, worden. Volgens mij ook, filmacademie, ik ken best wel veel mensen. Nou, het is ook niet dat die allemaal zo gelukkig zijn geworden. Nee, het is geen garantie voor geluk. Nee, nee, nee, nee. Maar die opleiding werk. is dan al... Uh, dat is dan al de droom eigenlijk om die opleiding überhaupt ja, te kunnen precies. starten. Volgens mij is dat ja. het leukste ja, ja, daarna weet je nog helemaal niet wat je te wachten nee, staat. Nee. Nee. nee, is ook best uh, bikkelen als ja. filmmaker uh, ja, of cameraman. Of, uh, ja, ja. Uh, hey, uh, Oké, okay, studenten hebben we nu over gehad. Ja. Docenten, Hoe zit het daarmee? Heb je een speciaal type docenten? Hebben die bepaalde... Wat, wat, is een... wat moet een docent in de proppen duizen? Nou ja, absoluut. Die moet een heleboel, een heleboel uh, eigenschappen hebben... Ja, ja. om dat goed te kunnen. En ik denk ook dat het wel verschilt... of je binnen CMD bijvoorbeeld docent in het eerste jaar bent... of in een uh, later jaar omdat in dat eerste jaar nog heel veel dingen spelen die voor die studenten niet per se meteen over die inhoud gaan. Zij moeten nog leren samenwerken, ze moeten nog leren van hoe lees ik dan een stuk tekst van 40 pagina's of hoe bereid ik me dan voor op een toets. Of, uh, dus daar spelen eigenlijk nog hele andere dingen mee waardoor je soms uh, minder tijd hebt voor je lesinhoud. Omdat je gewoon ook tijd daaraan moet besteden want dat gaat niet vanzelf. Studenten gaan dat niet vanzelf uh, begrijpen. Dus dat vergt eigenlijk ook maar andere eigenschappen van een Docent, dat je niet alleen geïnteresseerd bent om de vakinhoud van je vak over te brengen. Maar dat je ook geïnteresseerd bent van wie zit hier voor mij. Wat, ja, welke, lac hè, welke lacunes heeft deze student nog in zijn... In zijn uh, ja, de manier waarop hij hier succesvol kan studeren. Wat moet, wat moet daar nog gebeuren? Ja, dus dat is super belangrijk En de vakinhoud is dan niet belangrijk? Ja, is ook belangrijk. Ja. Maar je kan, hè, je kan niet over die hoofden heen praten en je vak uitleggen. Als je het nee. niet in de gaten hebt... Dat zij met hele andere dingen bezig zijn, of dat ze het helemaal niet begrap, begrijpen, of dat ze niet kunnen dat ze gewoon eigenlijk nog helemaal niet een stuk tekst kunnen maar het lezen. Dat allebei, of niet? Ja, allebei. Dus het liefst wil je ja. vakidioten ja, die, die ook... daar feeling voor hebben. Die ja. uh, ook didactisch begrijpen en, en pedagogisch begrijpen hoe je student ook aanpakt. Heel vaak zitten we in zo'n proper klas. Weet je wel, van die gastjes ja. Met een petje ja, ja, ja. achterin, achterover geleund. Ja. Zo ver mogelijk bij jou vandaan. Ja. Ja, en die lijken soms heel ongeïnteresseerd. Terwijl het is helemaal niet altijd ongeïnteresseerd. Het is vaak ook angst voor iets wat ze niet kennen of niet kunnen... en gewoon nog niet weten hoe ze het aan moeten pakken. Dus je ja. moet dan niet als docent zeggen, denken van... nou ja, laat maar, jij bent niet geïnteresseerd. Hè? Jij ja. bent niet gemotiveerd voor mijn vak. Maar er naartoe lopen en zeggen van... hé, hey, ik zie dat jij nog achterover leunt. Weet je niet wat je moet doen? Wat, wat, waarom ben je nog niet begonnen? Wat is er aan de hand? Dus dat ja, vind ja. ik in de super superbelangrijk. In die latere jaren zijn ze daar gewoon doorheen en dan gaat dat makkelijker dan in de hè? dan hebben ze een aantal basisvaardigheden hoop ik nou ja ik, ik <laughs> zie ze nog steeds <laughs> eens zelfs in het derde jaar nog kom je ze tegen Oh ja niet ja. iedereen leert dat even nee. snel nee. nee maar goed ik denk dat in de in de kan je daar gewoon niet omheen daar nee. daar zijn gewoon heel veel mensen die dat nog zo moeten wennen Ja. ja. nee dus dat vind ik voor de propenduizen heel belangrijk dat iemand niet alleen lesgeven ziet als ik praat de hele tijd over wat ik weet en die kennis moet ik in hun hoofden stoppen. Maar ook hoe ga ik jou leren hoe dit werkt op een hbo ja, studeren. Ja, ja. Dat is gewoon onderdeel van je, ja. van je taak. En dat moet je leuk vinden. En dat vinden sommige mensen gewoon minder leuk. Die vinden gewoon echt die inhoud leuker. En die worden niet blij van het coachen van projectteams waarin mensen nog moeten leren van hoe gaat het dan samenwerken. Want dat gaat helemaal niet altijd soepel. Ja. Ja, het gaat Een tijdje gaat het goed en dan uh, blijkt toch dat de een eigenlijk uh, niet zoveel uitvreet. Ja, ga je er dan wat van zeggen of niet? En dan gaan ze klagen bij de coach en zeggen, ja, je moet het met elkaar bespreken. Ja, dat is eng. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nee, want ik krijg het wel eens te horen, hoor. Van, uh, je moet in de propeduizen les gaan geven. Dan moeten meer uh, van die vakidioten. Misschien dan... De tweede helft van de propeduïs zou zoiets ook nog kunnen. Dat ja, natuurlijk. Dan... Ik denk dat het sowieso heel goed is als wij dat we die uitwisseling van docenten hebben, zodat je ook echt weet. Hè, ook eens een keertje in het eerste blok lesgeven, dat je echt ziet hoe ze dan uh, daar zitten, dat ze ja. nog zo bleu zijn. Dan kan je aan het eind van het eerste jaar kan je dat gewoon niet meer voorstellen. Als je dan uh, die foto's weer ziet van die eerste dag, dan denk je oh ja, oh, oh schattig. Toen waren, ze nog, hè, toen waren ze nog, zo. Ze zitten ja. ook echt heel bedeeste durven. Ook ja, het is heel stil ook in het begin soms, dan durven ze gewoon <laughs> niks te zeggen. Nou, dat is, echt, dat is na een jaar wel weg, dan yeah. uh, durven ze dat wel. Maar ook voor de inhoud is het ook goed. Dus het is ook goed dat jij ziet van wat, welke basis wordt er gelegd... en hoeveel tijd wordt er aan besteed en wat mag ik dan eigenlijk van ze verwachten in het tweede jaar. Dus ik denk dat het daarom heel goed is dat docenten in meerdere jaren lesgeven. Liever niet tegelijkertijd, maar wel uh, het ene blok misschien ja, in het ja. tweede jaar... en het andere blok in de propedehuizen. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat lijkt mij ook goed, ja. Ik vind het ook te gek hoor, om die voortgang te zien, dat je dan Ook in het tweede jaar is dat leuk. Dan zijn ze al een beetje stoer, ik zit hier al een jaartje, ik ken alles wel. Ik ken alles al, Maar dan gaan ze dan een stage lopen en dan dan terugkomen. Ja, dan zijn ze echt een stukje gegroeid. Dan hebben ze het echt... snappen ze echt waarom je niet te laat moet komen als je een afspraak hebt. Ja, precies. Dat is echt heel anders. ja. Mooi. Nee, dus, ja, hoe langer ik uh, ermee bezig ben, hoe meer ik uh, lesgeven toch wel echt een uh, vak apart vind. Het ligt, het ligt ook niet iedereen. Niet iedereen kan goed met studenten omgaan. Niet iedereen uh, heeft dat in zich. En dat is nu toch echt wel veel belangrijker geworden. volgens mij, als ik kijk naar de docenten die ik vroeger had... Die waren niet zo pedagogisch, didactisch. Uh... Nou, op de middelbare school niet, nee. Nee, nee. Nee. nee. Maar ja, dan pikt hij het van sommige mensen ook wel weer. Dus ja. dat is dan ook wel weer het mooie mensen zijn. Wat dat betreft, iedereen is wel zo flexibel... dat ze zelfs als een docent niet zo goed lesgeeft... of dat niet zo goed in de gaten heeft wat er allemaal gebeurt... als hij wel zijn lesstof heel goed heeft voorbereid... en de klas wil wel wat leren, dan gebeurt er natuurlijk ook wel wat. Maar de chemie is leuker en het gaat beter als uh, je ja. docent het goed kan. Ja, maar, goed, maar volgens mij zijn de inzichten in lesgeven... ook gewoon hartstikke veranderd de afgelopen ja. 20, 30 jaar. En ja. is het gewoon veel slimmer geworden allemaal. Ja. Ook uit noodzaak, natuurlijk. Bezuinigingen. Ja, je moet toch op een andere manier naar dingen gaan kijken. Is dat wel zo? Ja, dat weet ik niet of dat echt. Uh... Misschien hebben we wel iets kleinere klassen dan. Langer geleden. Nou ja, ik heb... ik heb wel eens in Spanje een jaar onderwijs gevolgd. Daar hadden we echt alleen maar hoorcolleges. Echt waar, ja? Ja. Daar zat je gewoon altijd met z'n 200 in een zaal. En daar uh, was echt vrijwel geen interactie. Ik dacht, ja, ik kan me voorstellen dat het hier vroeger misschien ook zo ooit zo was. Dat je ook helemaal niet in gesprek ging met een docent over dingen. Dat was gewoon een autoriteit die jouw verhaal vertelde. En het enige wat al die Spanjaarden zaten te doen is op een A4'tje zonder lijntjes uh, zoveel mogelijk opschrijven wat die docent aan het vertellen was. En dat moest je aan het eind van het jaar gewoon uit je hoofd leren. En dat was het. Dan had je vier vakken in een jaar. Zo dat was ik dan natuurkunde je studie. gehad. Ja, ik weet niks van natuurlijk, nee. die man die kwam het lokaal binnen, begon het bord vol te schrijven en dat moesten wij dan overschrijven, ja. dat was z'n niet. Ja, interessant concept, ja. Nee, maar toen dacht ik in Spanje... Nou, dat is inmiddels ook al... Uh, dat, is heel lang, dat is heel lang geleden. Was in... Uh, wat was het? 89 of zo? 90? Yeah. Nou, toen dacht ik al... Dit is zo anders dan wat ik gewend ben uh, bij mij op de universiteit. Daar deden we dat toen al alles in werkgroepen. En dat je zelf uh, delen van de les moest voorbereiden. Dan dacht ik... Nou, dan hebben wij toch... Pedagogisch didactisch hebben we hier wel een stapje ja, gemaakt, ja. zeg maar. En ik denk uh, ten goede. Het heeft... Ja... Ja, daar kan je over twisten. Want uh, dan zat ik s'avonds in de kroeg uh, met een paar Spanjaarden te praten. En die zei dan: Nou, uh, wat weet jij eigenlijk over ons land? Ik zei: Nou, uh, ja, ik was voor het eerst in Spanje. Ik wist vrijwel niets over Spanje. En toen zei ze, nou, we weten bijvoorbeeld over uh, Nederland. Uh, jullie hebben een koningin, een koningin Beatrix. En uh, jullie hebben voetbalclubs. Uh, en uh, um, Mario Benakker. Benakker. Oh ja, Benhakker. Ja. Ja, ja. Van uh, PSV Eindhoven. Ja, PSV Eindhoven. Nou ja, die konden een hele trits aan kunstenaars, aan politici, aan sporters, aan van alles en nog wat opnoemen. En ik wist echt niets over Spanje. Dus dat is wel de keerzijde, hè? Wij zijn ja, ja. niet zo van het feiten leren. Wij kunnen niet uh, opdreunen. Ik ken alleen de, de, wat was het, de slag bij uh, Nieuwpoort door uh, het Weeshuis van de Hits. Die ken ik niet. Uh, en uh, de Franse revolutie, omdat het uh, 1789 is als getal. Maar verder ben ik niet zo van de feiten, zeg maar. En dat ja, waren ja, ja. zij wel. Maar ja, dat heeft. Uh, ja, het is of het een of het ander blijkbaar. Ja. Ik heb alleen maar uh, geschiedenis, heb ik ook helemaal... uh... Het blijft toen zitten. Toen kreeg ik twee keer dus de Russische Revolutie. Oh, dus dat is een beetje blijven hangen. En het jaar daarna kreeg ik weer de Russische Revolutie van een andere docenten. <laughs> heel goed. Ik alleen maar Russische Revolutie. Ja. Nou ja, dat is dan een heel klein stukje waar je wat over weet. Maar nou, niet, nee. uh, daar is bij mij, zeker op de lagere school... Nou, ik kan me daar echt helemaal niets meer van herinneren. Nee. Dat wij iets aan... We, ik heb het allemaal wel gehad, maar ik kan dus niet blijven hangen. nee. Maar goed, zij moeten dat echt stampen en ja, leren. En, uh... is het in België volgens mij wel meer. Ja, ook, die zijn, maar die hebben meer traditioneel onderwijs. Maar ja. het schijnt ook dat veel Nederlanders hun kinderen in, in die grensstreken in België op school doen. Omdat ze het er chaos vinden op de Nederlandse school. Ik heb er eerlijk gezegd uh, ook nog over gedacht. Voordat we een kind kregen om naar België te verhuizen, <laughs> Vanwege het de, de onderwijs? Nou ja, ook omdat we het heel erg leuk vonden in België. Ja. Vooral Antwerpen en, uh, en oh ja. Gent konden we. Ja. Heel erg waarderen, ook vanwege... Uh, Eet-en-drinkklimaat daar, dat vonden we toch iets beter dan hier. Ja, zeker. Maar dan dachten we, dat onderwijs hier eigenlijk ook gewoon hartstikke goed. Ja. In Spanje had ik dat niet, hoor. Dan dacht ik echt, heel leuk hier, maar ik zou mijn kinderen hier eigenlijk liever niet op school willen Ja, Precies, met misschien een andere kijk op wat goed is. Heel hard, heel competitief. Heel, ja, dat is voor sommige mensen leuk, maar daar vallen ook heel veel mensen af die daar dan niet... Ja, dat niet halen. En nee. ik, denk, wij, ik vind wel dat wij als hbo ook uh, ja, in die zin een opdracht hebben. Je, je, ja, je zegt, wij zijn hbo, dus dat is in principe geschikt. Mensen mogen hier aan meedoen als ze een havo diploma hebben... of als ze een mbo-4-diploma hebben. Dan moet je ook wel het voor die mensen geschikt maken. Hè? Je wil niet, het niveau moet niet gelijk zijn aan mbo-4 of aan hbo-5... maar dat moet wel het instapniveau zijn. Ja, ja. Dus je moet niet daar als ook de lat zo hoog leggen... Dat ze er niet aan mee kunnen doen. Dus ja, in die zin zijn wij wel een beetje afhankelijk van wat er bij ons binnenkomt. En als het niveau op de HAVO niet zo hoog is. of als ze daar niet zo goed Nederlands leren. ja, daar hebben wij ons toch een beetje mee. Te... We kunnen moeilijk zeggen. ja, sorry, dat is onze instap eisen dat je Nederlands op dit niveau beheerst. Want dat is gewoon niet altijd precies wat je mag verwachten. En dan moeten we toch een beetje schipperen. Het is toch interessant, want je hebt wel natuurlijk een soort van uitstroomniveau. wat we wel. Ja, ja, dat, dat, maar moet dat moet weer is... aansluiten ja. natuurlijk bij. De maar dat zijn dat ook geen negens heeft. allemaal en ook geen achten. Daar zitten ook mensen inderdaad tussen met een, die met een 5,5 en een 6 en een zes hun diploma. Uh, ja zeker, maar volgens mij zijn er ook meer dan middelmatige bedrijven waar ze kunnen gaan werken. Ja, ja. Nou, dus wat dat betreft is dat ja. ook niet zo erg. Ja. Ik vind Hoewel, je, iedereen, kan het, je zou natuurlijk kunnen zeggen, oké okay, we stellen onszelf als taak als hbo om die middelmaat omhoog te krikken. Om niet de aansluiting te zoeken bij die middelmaat, maar om juist te zeggen... Te dat... zorgen van wij gaan zorgen dat de mensen die dat nog niet hebben daar komen. Ja. En dat dus de, de mensen die gaan werken bij middelmatige bedrijven ervoor gaan zorgen dat die bedrijven ja. langzaam beter worden. Ja. ja misschien gebeurt dat ook wel. Ik denk het wel. Ja. Volgens mij is dat ook wel een beetje ons ambitie. Ja. Ja. ja, want we spijkeren studenten natuurlijk een beetje bij, bij taal als dat nodig is. Maar we spijkeren ze ook bij op allerlei gebieden waarvan we het ook niet echt kunnen verwachten dat ze al uh, HTML kunnen. Of dat ze, en we willen toch dat ze vrij snel wel op speed zijn, zeg maar. Ja, met, uh, ja. Ja. Ja. Dus krijgen ze ook allemaal bijlessen, wegen we daarvoor. Ja, ja, ja. spelling Dat vind ik zo grappig. Soms heb je bij zo'n toets staat dat ik ben dyslectisch. Dat er grote letters op. Mm -hmm. En daar zitten dan de minste fouten in. Ja, omdat die er dan toch wel het meeste tijd uh, ja, aan besteden, ja. aan taal. Ja. ja, dat is gewoon slordig. Ja. ja. ja. Hé, hey, en over... Teams, Want je hebt natuurlijk individuele docenten, hebben we het nu een beetje over gehad. Ja. Is er ook zoiets als een ideaal docententeam? Uh, ja, waar, zeker. Waar, waar moet het dan voldoen? Nou, die mensen moeten goed met elkaar samen kunnen werken. Ja, Daar ja. zijn we zo langzamerhand wel een beetje achter dat het niet werkt... Om te zeggen van dit vak is heel goed samen met dat vak en dat zou samen in een project gaan. Als die mensen niet goed met elkaar kunnen samenwerken of hele andere ideeën hebben over hoe je goed onderwijs geeft. Ik wil helemaal niet zeggen dat het, idee, het ene idee goed is en het andere niet. Sommige mensen hebben gewoon zo verschillende kijk daarop dat dat niet samen gaat. En dat dat dan nooit een heel succesvol project wordt als je mensen bij elkaar dwingt die niet van nature graag met elkaar samenwerken. We zijn, op zich zijn we wel groot genoeg om te zeggen: van nou, dan gaan we kijken of er verschillende stijlen zijn van mensen die we bij elkaar doen of niet. Ja, wij zijn wel groot, maar goed, de inhoud, de vakinhoud en de, de plek waarop mensen die vaak doseren is niet altijd zo flexibel. Dus soms zit je toch vast aan nee, dat iemand nu eenmaal die stof in het derde jaar moet aanbieden en hij daar de meest of zij daar de meest geschikte persoon voor is. Ja, ja. ja en als daar dan naast een ander vak of project zit met iemand waar die docent niet zo goed mee kan samenwerken... dan moet je toch afvragen of het nou wel handig is om uh, het aan elkaar te, vast te hangen. Hoewel het voor de student misschien wel fijner zou kunnen zijn... Hè? als je daardoor meer samenhang hebt of dingen meer uh, op zijn plek vallen... dat je de dingen in een vak ook meteen in je project kunt toepassen en zo. Als dat niet goed gaat tussen die de mensen die dat moeten uitvoeren... dan gaat dat gewoon toch heel moeilijk worden. Ik weet niet hoe dat in de, in de praktijk zit. Dan moet je natuurlijk ook heel vaak met teams samenwerken. En die heb je niet altijd zelf voor het kiezen. Ja, het is is moeilijk inderdaad. Vaak ja. ook heel veel grote ego's natuurlijk ja. bij uh, dat soort bedrijven. Ja. Heel erg lastig om die samen te laten werken. Ja. Dus dat is niet een factor die je uh, buiten beschouwing moet laten... als je uh, in onderwijs dingen wil En zijn er dan doen? ook dingen waar we op letten als we mensen aannemen... Ja, ik let uh, natuurlijk op heel veel dingen als ik ja. mensen aanneem. Mm, onder andere vind ik jou een prettige persoonlijkheid. Ben jij iemand waar ik mee zou kunnen samenwerken? Mm -hmm. Dat is natuurlijk maar een, een maatstaf. Ik ja, kan ja. dat niet voor iedereen doen, maar ik kan wel een beetje inschatten. En Ik vraag trouwens ook altijd uh, aan docenten... vraag ik, als er nou uh, studenten in de kantine over jou zitten te praten... wat zeggen ze dan over jou? Wat, voor soort, hè, wat In de oog van uh, studenten, wat voor soort docent... Ben jij? Nou, en dat is wel grappig. Meestal geven de mensen daar wel een heel eerlijk antwoord op. Die zeggen van nou, ik denk dat ze me wel streng vinden... maar dat ze me wel waarderen om mijn vakkennis. Of ze zeggen van ja, nou weet ik eigenlijk niet zo. Dat vind ik een heel gevaarlijk antwoord. Als mensen daar zelf geen idee van hebben... dan, ja, dan geeft iemand mij het idee dat hij eigenlijk niet zo goed in de gaten heeft... wat er speelt bij die uh, studenten die je les geeft. Als je daar zelf helemaal niet een idee van hebt. Dat vind ik, nee. dat vind ik verdacht, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Dan uh, vraag ik me af van, oké, okay, hoeveel mensenkennis heb je dan of hoeveel inzicht heb je dan in uh, je studenten? Dan het kan zijn dat je dan heel erg met je vak bezig bent en dat dat ook voldoende is op die plek waar je dat doet, maar het kan ook zijn dat je er ja, te weinig oog voor hebt om een goede docent te kunnen zijn ja, bij ons. Ja, ja. Zeker in de pro dan. Ja. ja, dat was eerlijk gezegd wel iets, waar, daar verkeek ik me op. Ik was een vakidioot. Ja. En ineens waren er ook allemaal mensen. Schaien. Ja, <laughs> <What the fuck? laughs> Kunnen jullie gewoon stil zijn en luisteren wat ik te vertellen heb? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Dat was ook wel grappig, want je, je vraagt dan wel eens aan de docent van oké, okay, en hoe? Hè, jij, jij, jij weet heel veel over dit vakgebied. En wat is voor jou, hoe, ja, hoe zou jij dat aan die studenten overbrengen? Ja, en heel veel, dat is ook logisch, maar mensen die nog nooit les hebben gegeven, die zeggen dan wel eens van, nou ja, ik zou dan gewoon alles vertellen wat ik weet. Mm -hmm. Die, uh, en ja, als je daarover nadenkt... Van, nou, stel je hebt een les van drie uur... en zo'n docent staat drie uur te praten over wat hij weet... Nou, dan ligt iedereen echt uh, na een half uur liggen ze te slapen ja, ja, en te gapen ja. onder hun stoel. Ja, is, dus dat ja. werkt helemaal niet. Dus ja, ja. dat is gewoon niet uh, dat is en gewoon top, de enige kwaliteit is die je, je moet hebben. Doen, ja. Ja. Maar dat moet je wel hebben. Je moet die vakinhoud hebben. Want als je geen goede vakdocent bent... dan gaan de studenten ook niet, niks van je aannemen. Nee. Maar daarnaast heb je ook nog echt wel andere dingen nodig. Dus ik, vind ook, ja, ik kijk ook altijd in een sollicitatiegesprek... Hoe hoe is iemand tegenover ze, de, de sollicitatiemensen uh, die daar zitten? Ik heb dat yeah, iemand yeah. gehad die zat dan alleen maar zo met haar haar voor de ogen... zo naar het blaadje te kijken over wat ze ons allemaal wou gaan vragen. Dat had ze dan wel goed voorbereid. Maar die maakte eigenlijk helemaal geen contact met ons ook. Yeah, yeah. Nou, die nam toen ook nog twee keer onder het gesprek haar telefoon op. En toen dacht ik, nou jij, ik vind waar, toch joh? wel dat jij heel weinig uh, oh, wow. laat zien... dat je een beetje snapt hoe die interpersoonlijke relaties... of wat wenselijk is in uh -huh. bepaalde situaties... Uh, nou, ging, uh, je hebt wel aangenomen tegen mijn gevoel in. En dat ging niet goed. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus uh, ik, ik kan dat helemaal niet altijd voorspellen. Maar in dit geval ja. dacht ik wel van... Ik geloof dat ik dat toch al wel op dat eerste gesprek uh, kon, ja, ja. had kunnen zien. Ja, het is echt super moeilijk, toch? Mensen ja. aangenomen. Ja, het is heel moeilijk. Super moeilijk. Ja. Ja. Het is ook, als je nog nooit hebt lesgegeven... moet je dat ook maar ontdekken. Ja. Dat, je kan dat niet van tevoren echt helemaal uh, voorspellen... hoe je daar staat. Zij, hebben de meeste mensen... Die hebben geen docentenachtergrond hier werken. Of Ja, de, eigenlijk de meeste mensen hebben geen docentenachtergrond. Oké. Okay. Ja. En dat is op zich... Uh, hoeft dat niet erg te zijn, omdat we ze nooit... Of vrijwel nooit mensen dan meteen in hun eentje een vak laten geven... Zonder dat daar enige begeleiding bij is. Eigenlijk val je heel vaak in een clubje docenten. Is dat vak al gemaakt... Ja. Heb jij, krijg jij uitleg over, kijk, dit gaan we deze les doen... en je kunt deze slides daarbij gebruiken. Die kun je zelf nog aanpassen naar wat je wil. Dus iemand hoeft dat niet van scratch te bedenken. En dat maakt het makkelijk, want dan heb je gewoon een ervaren docent... die kan zorgen dat de, nou, dat de werkvormen, af, dat er genoeg afwisseling in zit... dat eigenlijk alle, iedereen, alle studenten daarmee bediend worden. Want ja. dat, kan je iemand die dat nooit heeft gedaan, kan je dat niet vragen. Dat nee. is niet logisch. Uh, echt logisch ingewikkeld. Ja, dat ja. is echt heel ingewikkeld, ja. ja. Ja, daar komt zo ontzettend veel bij kijken, ja. En dan leer je eigenlijk, als je dat gewoon dan uitvoert... de taken die je dan uh, gaat doen, leer je al zo ontzettend veel van. Ja. Hè, van, oh ja, oh, oh, nu gaan we wat anders doen. Oh ja, dat is handig, dat ik nu even een pauze inlas. Of vergeet je als Nieuwe Lingo nog wel eens... Dat, dat mensen niet eindeloos maar door kunnen luisteren of door kunnen praten of... Uh vergeet ik nu ook nog steeds. Ja. Ja, ik zeg het ook altijd tegen mijn studenten. Jullie moeten Geef het af en toe even waarschuwen. Ja, ik zie ze. Op een gegeven moment dan merk je gewoon soms dat het heel onrustig wordt. Weet dan sta je wat uit te leggen en op een gegeven moment gaan ze draaien. En dan denk ik, nu is het tijd voor een pauze. Ze, ja. hebben gewoon, ze kunnen zich nu niet meer concentreren. Ja. Nu even wat anders. Ja, ja. ja. ja ik vergeet het altijd. Hé, hey, ik had ook nog. Waar, waar ik zelf altijd mee zit, is bureaucratie. Dat is een ding wat ja. zit in natuurlijk. Uh, grote organisaties zit dat. Dus ik werkte zelf bij een redelijk groot ontwerpbureau. Vreselijk bureaucratisch op punten. Afschuwelijk kon ik helemaal niet tegen. Ja. Toen ik hier kwam dacht ik, nou, dit is nog veel groter. Ik ga me daar niet druk om maken. Maar toch, na een paar jaar... erin. Ja, nou ja. Er zitten gewoon een paar hele domme dingen af en toe. Of dingen zitten ja. in de weg. Ik heb bijvoorbeeld zelf heb ik ontzettend last van dat iedereen die hier les komt geven minimaal hbo diploma moet hebben, ja. terwijl in een jong vakgebied als bijvoorbeeld frontend development is dat niet logisch. Kan dat helemaal niet. Nee. Want die er was mensen hem nog geen opleiding toen nee, jij... Nee, dat stond helemaal niet. Dus alle beste mensen die dat doen, die hebben geen hbo-opleiding. Nee. Die zijn gewoon meteen gaan werken. En ja. En nu worden, hebben die een wereldwijd aanzien, maar ze kunnen hier niet komen werken. Ja. Dat soort dingen. Dat is natuurlijk nog wel meer als je met grote organisaties... Ja. Doe jij daar wat mee? Of uh, is... Nou, di dit zijn regels die we redelijk van bovenaf opgelegd krijgen. En waar we wel... Ja, op sommige plekken kun je daar soepel mee omgaan. Ik bedoel, als iemand uh, alleen een blok, een vak komt geven... en die haal je echt als vakidioot binnen... en die werkt samen met een ervaren docent... is dat eigenlijk helemaal geen probleem. Dat kan nee. best. Maar ik snap ook wel weer dat als je studenten... naar hun afstuderen begeleidt, waar... Toch echt een best een grote component onderzoek ook wel in moet zitten. Een student moet wel op dat niveau ook onderzoek kunnen doen. En dat zal niet iedereen automatisch ook in zijn vakgebied hebben gedaan. Dat zit nee. gewoon. Dat, misschien is dat ook wel iets wat studenten daarna niet zo heel vaak meer gaan doen. Maar wat je wel van ze verwacht als een hbo-studie gaan doen. Dus ik nou, kan we me wel voorstellen wijken. dat je daar ik ervaring heb mee moet hebben. We hebben een run geleden leraaropleiding Handvaardigheid gedaan. Mm -hmm. En dat stelde eigenlijk echt niks voor, die opleiding. Nee. En dat telt meer dan sommige mensen die ik ken die gewoon echt ongelooflijk goed zijn... maar die ja. niet een vast contract kunnen krijgen. Ja, ja dat en is dat dus inderdaad willen. wel een dingetje, een vast contract dan krijgen. ja. ja. ja. Ja, nee, dat zijn toch ook casus van het ministerie waar we moeilijk omheen kunnen. Dus voor kleinere contracten en voor korte, korte dingen kan je dat wel doen. Maar inderdaad, voor een langdurig traject willen ze toch dat degene die jou opleidt... een hoger niveau opleiding heeft en dan, dan, dan, dan wat jij gaat halen. Dan is het gewoon zo van... Of je Spaans hebt gestudeerd <laughs> of... Van uh, vaardigheid. <laughs> ja, dat ja. maakt dan eigenlijk niet uit, nee, nee. Nee. nee. En dan is dat gewoon maar zo, daar ga je niet druk om maken. Um, nou ja, ik denk als dat dan betekent dat iemand bepaalde hele specifieke dingen niet kan doen, uh, zou ik het niet zo erg vinden. Ik vind het wel jammer dat die mensen geen vast contract kunnen krijgen. Maar ik moet zeggen, we hebben ook wel mensen in dienst die, wel, uh, die niet een, per se een uh, universitair diploma hebben. Een master hebben, maar die wel een vast contract hebben. En yeah. ook wel mensen die geen HBO hebben, die we wel een vast contract hebben gegeven. Oh, dus als wij echt dat heel hard willen en denken van nou, maar dit is toch iemand, die willen we echt, echt, echt niet kwijt. dan vinden we niet zomaar iemand anders voor die dat ook zo goed kan doen. dan gaan we ons daar zeker, maken we ons daar altijd hard voor. En dat lukt dan ook okay. wel. Oké. Okay. Ja. Okay. Right. Maar de regels zomaar... kunnen we niet echt helemaal uh, veranderen. Nee. Nee. Ja. En hey, met andere bureaucratische zaken heb je andere dingen? Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschrikkelijke bureaucratische zaken zijn er bij de HVA. Eigenlijk... Ja, dat ligt misschien ook wel aan het feit dat wij een CMD-opleiding zijn... maar wij kunnen eigenlijk met geen enkel systeem wat de HVA ons biedt... Ja, worden wij blij van. Ja, ja, ja, dus we zijn niet blij met het cijfersysteem, met het roostersysteem... met het uh, formatieplanningssysteem, met, met intranet. het intranet. Dus we doen alles op onze eigen manier en dat vind ik wel heel leuk. Het kost wel extra veel tijd en energie... maar aan de andere kant bespaart het ons ook zoveel ergernissen... dat we dat met liefde een paar dagen gaan zitten ploeteren... om een uh, formatieplanningssysteem in elkaar te zetten... Wat ook echt, vind ik, dus, meen ik serieus, veel fijner werkt dan uh, de tool die de HVA ons aanbiedt. Ja, ja. ja want dat is, dat is natuurlijk, hè. Dat zijn, de HVA biedt volgens mij nee, wat, wat doen. Dat is een beetje gemiddelde. Ja, een beetje one, one size fits all. Ja. Moet en, dat en, altijd zijn. Zijn wij dan een beetje een uitzonderlijke opleiding of zou iedereen hier last van hebben? Ik denk dat iedereen hier last van heeft, maar dat iedereen het accepteert. Okay. Net zoals jij accepteert dat je telefoon of je computer uh, rare meldingen geeft. terwijl jij toch normaal denkt dat jij doet wat je zou moeten doen. Ja, ja, ja, ja. Mensen accepteren gewoon dingen omdat het nou eenmaal zo is. En omdat wij misschien een designopleiding zijn, ontwerpen we dan maar zelf. Omdat wij weten dat het anders kan, ja, ja, ja. dat het beter kan. Ja, ja, ja. Erger we dus ons ervoor. Dus we kunnen dat ook dus dan fixen we het even. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, het kost, uh, het kost wel veel uh, tijd en geld. Want ja. je draagt als opleiding. Uh, Allerlei geld ook af voor alle diensten die je gebruikt van de centrale, HVA. Dus als je die dan niet gebruikt en zelf tijd steekt in het zelfontwikkelen van dingen. Nou ja, dan ben je eigenlijk, uh, is dat, vind ik wel een beetje zonde van onze energie. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel weer goed. Want het dwingt ons zelf als docenten natuurlijk wel om te blijven ontwerpen. Ja, zeker, Ja, zeker. Ja. Ook, <laughs> ook niet Kunnen alle docenten hier kwijt? doen het nog natuurlijk, <laughs> denk nee. ik. Nee, dat zijn, wel, dat zijn wel leuke projectjes om je ja. uh, even in uh, vast te bijten als docent dan. Ja. Ja. Zou dat nog wat zijn, zouden docenten? Dat, dat was iets waar ik mezelf echt zorgen om maakte. van. Oh, ik stop nu met, ja. met werken. Hou ik mijn vakkennis ik docenten, nog wel bij. Dan ja. Ja. Ja. ben ik over vijf jaar nog wel relevant. Ja. ja, dat is een interessante vraag. Dat geldt natuurlijk voor een aantal mensen die met ons werken die uh, fulltime aanstellingen hebben die ja. wel moeite moeten doen om zelf op de hoogte te blijven wat er gebeurt. Je kan het wel een beetje, je kan je daar wat aan doen. Ik hoor wel van docenten die afstudeerstages begeleiden... die zeggen, het is superleuk om bij die bedrijven te zijn. Ik werk er dan wel niet, maar ik hoor wel weer met welke technieken werken ze. Hoe doen ze tegenwoordig projectmanagement? Weet je, wat, wat gebeurt er nu in het werkleven? Ja. Dat is natuurlijk toch anders dan wanneer je het zelf hebt gedaan, maar dat helpt wel. Ja. Maar het is ook heel fijn dat wij op een gegeven moment een aantal mensen in huis hebben... die echt onderwijsexperts zijn. Dus die gewoon heel goed weten hoe je een, een lesprogramma in elkaar zet. En daar ook weer nieuwe docenten die wel nog met één been in het vakgebied staan... weer mee kunnen helpen. En als je dan die docenten samen laat werken... dan heb je eigenlijk het beste van twee uh, kanten. Absoluut, ja, ja. zo ben ik zelf ook ingekomen. Ja. Ja. Ja. Maar je moet uh, zelf wel moeite doen om uh, inderdaad bij te houden over wat er allemaal gebeurt. Want anders... Volgens mij is dat, dat hoe uh... fulltimer je werkt, hoe moeilijker dat is natuurlijk. Ja. Want ik heb wel gemerkt dat het druk is als docent. Ja. Tenminste, ik heb het idee dat je standaard soms wel een dag meer werkt dan je aanstelling. Ja, dan ik hoop niet moeten, het niet. Maar, en dat zou ook niet moeten, nee. Maar ik zie het bij veel mensen toch wel. Ja. Ja. Veel in de avonduren wordt er toch nog wel wat gewerkt. Ja, nou, ik hoop dat dat ook gecompenseerd dan wordt... met dat het op andere momenten misschien weer wat rustiger is. Ik zou het niet goed vinden als uh, ja, iedereen structureel gewoon, een dag in de week ja. overwerkt, hoor. Misschien is dat ook voor nieuwe docenten, hoor. Zodat dat zijn. denk ik wel. En eigenlijk wat wij niet doen en wat we denk ik wel zouden doen... is dat we nieuwe docenten sowieso 10 of 20 procent uh, in, in, in werktijd, zeg maar, geven. Dat is uh, ja, op sommige of... scholen gebruikelijk. Ja. Ja, of weet je, het voorbereiden van een les. Als je dat al drie keer hebt gedaan, dat college hebt gegeven... Ja. dan hoef je dat niet meer minder te doen. Krijg je er minder tijd uh, voor nodig dan wanneer ja. je het voor het eerst doet. Ja. Ja. Maar ja, goed, de normen zijn best wel soms onbegrijpelijk. Ja, zo, voor maar een college boven, voorbereiden ja, ja. Uh, krijg je drieënhalf uur. Als ja. je het ook nog een uur moet geven. Dus dat, ja, dat, is, dat is voor niemand te doen. Als je een nieuw hoorcollege hoor moet bedenken daar is iedereen uh, minimaal een dag zo niet uh, ja, een halve week mee bezig. Dus, uh, dat zijn ook getallen die... Dus heb, die heb jij niet verzonnen? Nee, die heb ik niet verzonnen, nee. Er, is wel, er zijn ook wel docenten bij betrokken geweest... Hoor, bij die, uh, het formuleren van die getallen. Maar ja, op een gegeven moment is het ook wel een feit... dat je een bak tijd hebt, een bak uren en geld... en daar moet je het binnen doen. Dus je moet ook wel keuzes maken... Eh, misschien is het ook wel, eh, het kan ook zijn dat er dan druk van bovenaf is van we willen minder hoorcolleges. En dat ze op die manier proberen af te dwingen van we gaan ja. gewoon die hoorcolleges zo onaantrekkelijk maken. We gaan ja. namelijk zeggen dat jullie geen zalen meer mogen huren en we gaan zeggen dat je er geen tijd voor krijgt. Nou net zolang tot iedereen denkt nou weet je wat we schaffen die hoorcolleges maar af want dat eh, levert eigenlijk niks meer op. Ja. En misschien is dat ook niet zo gek. Want het schijnt toch dat studenten maar 10% van een hoorcollege onthouden. Soms, het is ook echt, je ziet het ook echt. Ja, het is ja. een goede plek om even centraal aan uh, heel veel klassen tegelijk informatie te verstrekken. Maar echt een inhoudelijk verhaal afsteken en dan uh, de illusie hebben wel, dat ze het allemaal onthouden. Maar je zo'n goede spreker hebben. Ja. Ik, ik weet nog wat het is. Ik heb ooit uh, op een... Uh, uh, op het MBO, toen, toen werkte ik nog bij Mira Toen was ik uitgenodigd om op uh, het Graafs Lyceum in Utrecht een verhaal te komen houden. En toen waarschuwden ze me daar. Ja, het is wel MBO, en ze hebben een aandachtspannen van 20 minuten. Ja. Maar nee, die, die bleven toen wel langs. Die bleven lijst. geboeid. Ja, uh, ja. ja, ja, ja. ja nou, dus dus ik zit zelf wel, ik... wel bij Hoorcolleges. En... Ik raak zelf dan al ontzettend afgeleid als iemand voor me zit met zijn uh, telefoon of met zijn laptop. Weet je, sommige studenten zeggen, maar ja, maar ik ben aantekeningen aan het maken. Maar als je daarachter zit, dan ja. je kan je je gewoon bijna niet meer concentreren op wat daar dan uh, 20 meter verderop, wat iemand dat, staat te vertellen. is dat een, een, een heel ander probleem. Dat is echt een probleem. Hè. Ja. Die verslaafdheid aan beeldschermen. Ja. Maar ja, dat zag ik zelfs. Uh, ik, was een, uh, ik zat een keer bij zo'n lezing van uh, Interaction uh, 14 of zo... Dan, het is precies hetzelfde. Er zitten er ook uh, 200 mannen in de zaal... waarvan er toch zeker 50 echt uh, iets heel anders aan het doen zijn. Dat je ook denkt, ga dan lekker ergens anders zitten. Maar uh, ja, dat denk ik ook bij de studenten. Ik bedoel, waarom zit je hier dan? Als je alleen maar ja. zit te kwekken. Je houd, houdt alleen maar iemand anders van zijn werk af. Ja. Maar goed, ja, dat Het uh, als je opdrachten met ze doet... waarbij de computer niet nodig is... Hoe geconcentreerd ze ja. dan zijn. Ja, echt. Ja. Ja. Die dingen leiden non-stop af. Ja, het is, niet, het is niet te stoppen. Maar ja, dat uh, was toch laatst die tegenlichte uh, uitzending. Het is gewoon een verslaving... Uh, vergelijkbaar is, met ja. de gokverslaving uh, die, die mensen supergoed. hebben. Ja. Ja. En ja. al die systemen proberen jou ook zo verslaafd mogelijk te ja. maken. Ja, ja, door alle piepjes en belletjes en uh, ja. nieuwe berichten die je te zien krijgt. Ja. Dat is ook niet hey. zo gek. Ik ja. heb allemaal vragen die ik had, heb ik gesteld. Heb jij nog okay. dingen waar je... Je had een boek mee. En ja, ik heb, heb een, een heel ook leuk boek. Hebt, van buiten, misschien Omdat... van de school? Of van nou, de school? ik vind, dit is, dit is het boek wat ik kreeg toen ik ooit zelf uh, me didactisch moest bekwamen. Ja, en, en toen las wel, ik één ja. stukje waarvan ik dacht, ja, dat zijn toch allemaal open deuren, maar niet iedere docent heeft dat. Namelijk dat je altijd enthousiast moet zijn over je vakgebied. Dat je daar niet uh, over moet vertellen over van, ja, dat gaan jullie eigenlijk toch nooit uh, leren? Of dat gaan jullie niet doen? Of als jullie klaar zijn met deze studie, dan is deze techniek al niet meer nodig. Dat zou ik ze niet vertellen, want dat is niet stimulerend. Dat je altijd positieve en hoge verwachtingen hebt van uh, studenten. Dat doet ook niet iedereen. Ja, jullie, jullie lezen waarschijnlijk nooit een krant. Nee, ga er nou vanuit dat ze het wel doen. Dat ze denken, oh, er wordt wel van ons verwacht dat we ook af en toe een krant lezen. Dan ga ik dat maar eens doen. Dus heel erg de, de houding die een docent moet hebben, dat je makkelijk dat je toegankelijk bent, dus dat je studenten niet het überhaupt eng vinden om jou een vraag te stellen. Hè? Dat je laagdrempelig bent in de manier waarop ze contact met je kunnen maken. Dat, helpt, dat bevordert allemaal het leren heel erg. En dat staat in het boek zo mooi op zo'n rijtje. Dat ik denk, ja, dit zijn toch. ik vind het wel een soort gulden regels uh, voor docenten. Je moet ook op jezelf kunnen reflecteren als docent. Zelf ook uh, snappen dat jij altijd nog wat meer te leren hebt en dat je er nooit bent... Bezig zijn met je eigen professionaliteit. Uh, respect hebben en waardering tonen voor de inbreng van je studenten. Nou ja, het klinkt als open deuren, maar toch, als je nadenkt, denk je van... Oh ja, misschien kan ik dat uh, best uh, hier en daar wat meer doen. Ja, en of het ook bewust van zijn. Hè? Soms, ja. uh, soms sluit het er natuurlijk even bij in. Dan zie je het even ja. meer. Soms is de klas ook wat lastig of zo. Hè? Dat... Ja, of dan oh, ben je, dan je gewoon je zelf. Het, je, kan... je hebt ook niet altijd je... Je bent ook niet altijd even goed gehumeurd. En dan uh, schiet het er wel eens bij in. ja nee en ik, ja, ik vind het zelf ook belangrijk dat de organisatie van het onderwijs... ook aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet. Dus dat je inderdaad, als jij van studenten allerlei werk verwacht... waar geen vouwen en uh, scheuren en vlekken en dt-fouten in zitten... dat je als docent zelf ook... Dat doet. Hè? Dus je moet jezelf ook gedragen naar wat je van de studenten uh, verwacht. Ja. Maar ook dat de roosters enigszins uh, consistent zijn en ook dat, je, nou, dat docenten er zijn. Ik ben heel blij dat wij. Ik vind dat wij weinig ziekteuitval hebben. Dat vind ik ook een, uh, nou, vind ik een goed teken. Dat veel mensen toch wel met plezier bij ons werken. Dat zie ik soms bij de school van mijn dochter, uh, de dus middelbare school. Nou, dat die hebben wel jaren ja. gehad zoveel ziekte Dat ik dacht, nou ja, dat is niet goed. Dan wordt het ook de... alleen maar erger, toch? Ja, op en daar wordt iedereen in. chagrijnig van. Maar dat is ook een teken dat docenten niet met plezier eigenlijk daar werken. Dat daar ja. toch, uh, hè, misschien zijn ze allemaal wel dol op hun vak en dol op de studenten. Maar dan is de hele chemie is dan niet goed. Dus ik denk, ja, ja dat zijn allemaal belangrijke dingen. Die, eigenlijk zijn er heel veel factoren die uh, beïnvloeden of je opleiding en je studenten succesvol zijn. En je docenten. Ja. Maar dat dingen een beetje fijn geregeld zijn, is er wel één van. Ja. ja. En dat lukt ons ook niet altijd, omdat we niet genoeg ruimtes hebben, maar we doen ja, ja, ja. wel ons best. Nou ja, de sfeer is inderdaad supergoed. Ja. Is onder de docenten, absoluut. Ja, ja vind ja. ik ook. Ja. ja. ja. Nou, dat, dat maar het vind is inderdaad ik fijn. ook Dat is wel ook wel goed wat je zegt, van dat uh, als je. En dat is ook best wel lastig volgens mij. We uh, geven onze studenten bijvoorbeeld vormgeving. Ja. Dus we gaan ervan uit dat alles wat ze maken vanaf een bepaald moment gewoon er hartstikke goed uitziet. Ja. kunnen dus <laughs> nog alle, niet allemaal. Alle docenten. Dus ze zijn even goed in vormgeving. vormgeving ja. Ja. ja. Nou, ik moest wel erg lachen toen een aantal jaar geleden. Toen deden we nog een diagnostische taaltoets aan het begin van het jaar en die hadden we. Nou, toen hadden we aan heel veel docenten gevraagd van wat welk percentage uh, uh, fouten mag een student hebben. Dat we zeggen van nou jij, uh, jij hoeft niet mee te doen aan de verplichte les les Nederland. Jij kan dit goed genoeg. Hoeveel, hoeveel moet je goed hebben, zeg maar? Nou, dat varieerde van nou, 70%, 80%, 90%. Sommige docenten zeiden van nou, nee, als een student echt een vrijstelling krijgt voor de taalles, dan vind ik dat hij echt nul fouten mag maken. Dan moet hij het gewoon allemaal kunnen. Maar toen lieten we alle docenten zelf die taaltoets maken. <laughs> en je raadt het al. <laughs> Iedereen zat ongeveer onder het percentage wat hij vond dat studenten goed zouden moeten doen. Dus ja, dat is gevaarlijk. Dat je de lat veel te hoog legt. En daardoor uh, dingen van studenten verwacht die je zelf eigenlijk ook niet altijd. Ik uh, heb dus zelf een keer dat het vak vormgeving was een nieuw. Of een vormgevingsvak. Dat ik zelf een opdracht, een van die opdrachten heb ik toen zelf gedaan. Ja. En laten beoordelen door de collega-docenten. Ja. Dat ik een onvoldoende gekregen heb. Ja, kijk. Dat is wel heel grappig. Ik heb me meteen ook als een student gedragen. Ja, Mama, ja maar, ik had, had er geen tijd voor. Ja, ik moest ook nog gewoon werken erbij. Ja, ja, die studenten hebben ook nog andere dingen te doen. Ja. ja. Ja, maar dat is ook, ik vind dat wel leuk, hoor. En ik vind het ook heel leuk dat wij dat doen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat dat de kwaliteit van onze docenten ontzettend omhoog brengt. Dat mensen veel bij elkaar in de les kijken. En lessen bij elkaar volgen. Ja. Je leert zoveel van iemand anders. Ja. En ook de verschillen. Dat je ook ziet van, hé, hey, de een doet het zo. Maar je kan het ook op een andere manier oplossen. En dan zelf kan bedenken van, wat past nou meer bij mij? Dat vind ik ja. echt uh, super. Daar heb ik zelf heel veel van geleerd. Ja, ik ook, ja. En ook af en toe om te voelen hoe het weer is als student. Ik ging laatst uh, som, heel soms volgens zelf een vak als ik uh, tijd voor heb. En toen was ik bij uh, de les van HCI uh, gaan zitten. En die les was natuurlijk hartstikke leuk. En dan kon je daar met je pennetjes en dan mocht je lekker kleuren. En ik zat tussen de studenten en ik vond het eigenlijk heel leuk. En toen ging ik naar huis en toen dacht ik, oh ja, huiswerk. Oh ja, zo'n vak kost natuurlijk gewoon ongeveer acht uur per week. Dat had ik van tevoren dan even weer niet bedacht... dat ik eigenlijk gewoon dan even drie maanden fulltime uh, ging ja. werken om zo'n vak te doen. Ja. Maar goed, het was mijn eer te om het niet te halen, dus ik heb het gehaald. Maar het ja? kostte wel wat inspanning. Ik had een 7, nog wat voor de toets en een 6, nog wat voor de, voor de tekenopdracht. En dat was omdat ik gewoon de laatste deel van die opdracht had ik niet goed gelezen. Ik had het niet uh, helemaal compleet. Dus uh, het was net aan een voldoende, <laughs> ja, maar wel allebei in één keer gehaald. Dus, Oké, okay, uh, heel goed. Ja. Leuk, had jij nog dingen die je wilde vertellen? Nee. Niks? Nee, nee, dat is leuk. Oké, okay, ik vond het ook leuk. Goed. Hé, hey, dankjewel. Ja, jij ook. Oké. Okay.